Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag moet een nieuwe informateur worden aangesteld... om met de rechtse partijen verder te praten over een nieuw kabinet. Dat is een van de adviezen van huidig informateur Ronald Plasterk. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet over de rest van het verslag. Daarin schrijft hij dat er ja, wel grote overeenkomsten zijn... tussen deze vier partijen. Maar dat hij uh, de vraag of er perspectief is uh, tussen die partijen... om verder te praten niet echt kan beantwoorden. Omdat dus NSC eerder uh, vertrokken is. Hij adviseert daarom wel om door te praten met deze partijen. Uh, hij moet dan vooral ook gepraat worden in een volgende fase... over welke vorm van een kabinet uh, je, ja, ze kunnen gaan vormen. Dat zou dan een minderheidskabinet kunnen zijn. NSC van Pieter Omtzigt... Wil wil nu niet in zo'n kabinet, maar is wel bereid tot gedoogsteun vanuit de Kamer. En voor de volgende ronde gesprekken moet er een nieuwe informateur komen. In Rotterdam is een agent ernstig gewond geraakt bij een mishandeling. Twee mannen van 41 en 38 vielen de agent aan. Ze gaven hem klappen en schoppen tegen zijn hoofd en tegen zijn lichaam. De mannen bemoeiden zich volgens de politie met een melding over een conflict in de Rotterdamse wijk Krooswijk. En toen de agent om hun idee vroeg, werkte een van de verdachten hier niet aan mee. En ontstond er een worsteling tussen de verdachte en de agent. De tweede verdachte mengde zich daar vervolgens in. Agenten moesten een stroomstootwapen gebruiken om de mannen op te pakken. Ja. <tries> En veel reacties op het overlijden van Kelvin Kiptum. Dat is de man achter dit sportmoment. 2.0035 is het nieuwe wereldrecord op de marathon bij de mannen. Een fenomenale prestatie van Kelvin Kipton. 23 jaar, drie marathons gelopen, drie keer de beste... en nu dus al in het bezit van het wereldrecord. Ja, dit was bij de marathon van Chicago vorig jaar. Vandaag kwam het tragische nieuws... dat wereldrecordhouder Kipton om het leven is gekomen... bij een auto-ongeluk in Kenia. Ook zijn coach overleefde dat niet. Collega Abdi Nagee vertelt wat hem zo bijzonder maakte. Je had gewoon iets anders, iets speciaals. Het had al om de twee uur kunnen lopen. En het is zo jammer dat, dat, niet, dat hij niet ja, nog meer heeft laten kunnen zien. Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Daardoor wordt het vannacht ook fris. Twee tot vier graden. Morgen lijkt op vandaag wat wolken, wat zon, wat regen. En een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits in onze regio stelde al niet veel voor en is nu alweer bijna voorbij. 10 minuten vertraging voor de verkeer op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Yeah. gewoon even iets uh, nieuws te draaien van deze Francis Alban Blake. En dat heeft ook uh, te maken met 16 februari mensen. Want dan presenteert hij zijn nieuwe EP. En uh, tenminste uh, hij niet. Maar uh, iemand die in de gedaante van Francis Alban Blake krijgt, kruipt. En eigenlijk ook weer niet. En dat is uh, Frank Bond. Uh, Blisters is in 2022 uitgebracht. En het staat op het album Passages... En in 2024 volgt het dus nog een EP. Uh, maar goed, je weet het niet met die frances op een bleek. Misschien komen er toch nog wel wat weer uh, meer dingetjes uit uh, in dat opzicht. Goed, welkom bij deze Alternative FM. Straks gaan wij praten met Noralie Hendricks. Zij heeft een uh, EP uitgebracht. Accidentally Happy. Toevallig gaat die, uh, dat titelnummer straks ook gedraaid worden. Doen we rond uur of half zeven zo'n beetje... Um, dat uh, is dan straks. En in dit uur is bijvoorbeeld ook nog even een terugblik... Sur le toit. ...op iets wat ik vrijdag heb meegemaakt. Je la met Rosa van Bommel en Stein. En dit is Sur le Toit. Ne Car ce soir je pense à toi, sur le toit, j'ai retrouvé l'esprit.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 Een andere lief Want uh, dit is ook een uh, nummer wat uh, eigenlijk in januari is uitgebracht. Uh, daar heeft hij toch een beetje in de kaarten tegen de borst uh, gehouden. Leuke woordbrug uh, naar de titel van dit nummer: The Cards We Draw Tobias Bader. Met uh, de aantekening dat ik uh, daarvoor Stein heb uh, laten horen met Sue Le L'Etoile. Um, want uh, daar heeft hij nog wel wat over te vertellen. Deze Tobias Bader, die wij zelf hier ook drie keer in de studio hebben gehad. En dat heeft te maken met de titel, The Cards Redraw. Mijn vrienden Ivan en Mariska Lialing van de band Von V... die gaan we straks nog verderop horen. Want je hoorde Mariska duidelijk. En de gitaarpartij was van Ivan, de wederhelft van Mariska. Beiden hebben allebei bijgedragen aan het nummer. En dat heeft dus alles te maken met het versterken... en het verontrusten en duistere karakter van het nummer... En de engelachtige stem van Mariska Leerling. En ja, het gaat eigenlijk over de aandacht op het feit van onze eigen sterfelijkheid en de schijnbare willekeur ervan. En dat is een beetje de aanleiding om dit nummer eigenlijk in dat licht te plaatsen. Hij heeft dat nummer overigens geschreven ter nagedachtenis aan Niels Groeneveld. Het is dus een vriend van hem vlak nadat hij totaal onverwacht overleed. Het lijkt niet eerlijk als mensen voor een tijd overlijden, zegt Tobias. Vanuit ons perspectief lijkt het zo willekeurig. We hebben geen controle over de belangrijkste dingen in het leven... zoals geboorte en dood en begrijpen deze ook niet. En ze maken deel uit van het grote mysterie van het leven. En dat is eigenlijk een beetje de strekking van het hele verhaal. The cards we draw. Uh, dit is een single waarbij ook nog een clip gaat uitkomen. De clip die, uh, ja, die is straks... Oh ja, straks over anderhalve weken te zien bij 3 voor 12, want uh, daar wordt hij hier meegenomen. Het is lif en het nummer van de single heet Buurmaisje. Weet je nog toen? Wij waren samen Ik mis het maar haat het ook. En nu zit het zo. Zie ik ons in het portier Met mijn hoofd gebogen loop ik langs je raam Kijk liever naar de grond dan naar ons verhaal Hoe ben jij zo dichtbij? Je staat op de parkeerplaats maar nu zonder mij Lucht het op, voel jij je vrij Rij maar lekker verder zonder mij Van al die discussies Naar een pijnlijke stilte Ik weet niet wat ik liever heb En het uh, laatste wat ze voor deze single hebben gedaan. was werk. Uh, bijvoorbeeld maken. wat in het verleden is uh, gedaan. Door Leonard Cohen. Daar hebben zij een uh, tribute uh, uitgebracht. Een aantal jaren terug. Maar dit is toch weer eigen materiaal. En ze komen uit Volendam. Jazeker. Daarvoor hoorde je Liv met buurmeisje. En dit is Dizzy Panda. <tied> That baby. I tell die I've got everything I've got everything swim nummers achter elkaar. Laat ik eerst beginnen bij het begin. Dizzy Panda heeft een link met Haarnem. Dat komt omdat het een producerscollectief is uit die stad. The Worth It. En nou heb ik toch begrepen dat ik aardig wat vreemde eenden in de bijt eruit ligt. Dat zijn de woorden van Gerard Heuzingveld. Die heeft dat afgelopen week aan mij doorgegeven, schijnbaar. Dus ik ben daar altijd wel... ...blij mee en content mee als ik dat uh, dus doe. De discipannen valt er toch ook wel onder. En Walk the Chaos... ...dat is van... Norley Hendricks... ...en uh, ja, die heeft... Uh, ...een uh, dikke week uh, geleden... ...een EP-release show... Uh, ...gehouden in het uh, patronaat... ...in Haarlem ...in Stage 3... ...dat uh, is het voormalige uh, patronaatcafé... ...en we hebben het er ook aan de telefoon... ...goedenavond... Hallo. Hallo, met Noraly. Hallo. Ja, ja um, want uh, jij uh, hebt ook een Haarlemse link, want je woont er zelf ook, heb ik begrepen. Zeker. Ja, zie ja. kijk, dat ja, bedoel ja. ik. Ja, zeven nu. ja. Ja, um, dat is altijd als, uh, leuk als jij staat te spelen en ik met uh, wat bekenden van jou staat te praten, dan, uh, dan <laughs> krijg ik dat allemaal te horen. Dus uh, de doopcel was geloof ik binnen vijf minuten een klein beetje gelicht, denk ik. Nou, dat valt, dat valt ook wel weer mee, hoor. maar goed. Um, even over jou, want, um, ja, want je hebt de, de EP uh, uitgebracht. Dikke week geleden. Uh, accidentally happy. Um, ja, maar goed, laten we eerst maar eens bij het begin beginnen, want... Jij hebt uh, toch een producer en ik heb ook een hele tijd even met de staande praten, Marg van Inberg, En dat is toch ook niet mm -hmm. de eerste, de beste in, in dat opzicht. Hoe ben jij aan Marg van Eendberg gekomen? Dat is eigenlijk best wel een grappig verhaal. Want um, ik had op een gegeven moment, voelde ik, ik wil wat ik maak gaan opnemen. Mm -hmm. Toen dacht ik, waar begin ik? Mm. En toen kwam ik op een gegeven moment bij een singer-songwriteravond waar ik was als publiek. ja. Uh, zag ik Sterre Weldering spelen? Nou, dat is ook een bekende van jou. Ja, ja want die heeft uh, twee keer gespeeld. De laatste keer was in december samen met Sven Ros. Ga door. Ja, en uh, met haar raakte ik aan de praat. En uh, zij vertelde mij over de werkwijze van Marg. En toen dacht ik, oh, maar hier wil ik wezen. <laughs> en uh, nou, onder het mom van Wie niet waagt, Wie niet wint... heb ik eigenlijk Marg uh, gemaild en gezegd... mag ik op de koffie komen... Um, dit is mijn verhaal en dit is mijn eerste demo. En toen zei Marg, ja. Ja, en, uh, <laughs> ja het, het ja. vloog juist al wat tegen het plafond aan, denk ik, of niet? <laughs> <laughs> ja. Ja. ja. En uh, ja, dat bleek een hele goede match te zijn, zowel persoonlijk als, uh, als creatief gezien. Mm. En uh, ja, ik voel me heel uh, geprezen met haar, her, met haar werkwijze, want uh, ik kom vanuit een volledig uh, Akoestische achtergrond, ik schrijf alles zelf op mijn, uh, op mijn gitaar. En mm zij -hmm. dus heeft echt met mij de tijd genomen om mijn om sound te ontwikkelen. Um, en dat is dus Accidentally Happy geworden, waar ja. ik heel blij mee ben. Ja, um, maar er zit ook nog, uh, en dan gaan we het even over de EP hebben. Mm -hmm. Inhoudelijk, daar zitten toch ook wel uh, ja, wat dingetjes in die ook met jou te maken hebben. Zeker. Ja. Om ja. even gewoon met de deur in huis te vallen in dat opzicht. Ja. Ja. Um, ja, dingetjes. Dingetjes, heel breed woord natuurlijk. Maar ik denk wel dat ik me, dat ik me geroepen voel om ja, te schrijven over, um, over alle kanten van het leven. Mm -hmm. uh, en dat is niet per se een keus geweest. Uh, ik schreef vroeger heel veel, heel veel poëzie. Ik heb zelf in een, in een zware depressie gezeten en echt ervaren dat ik mezelf daaruit heb geschreven. Mm -hmm. Dat schrijven voor mij een manier was om mezelf te leren kennen. Um, en die poëzie werd op een gegeven moment elle lange poëzie. En toen dacht ik: Goh, misschien is dit wel een songtekst. <laughs> en toen ben ik eigenlijk gitaar gaan spelen, relatief laat. Want ik ja. was toen eigenlijk al een jaar of twintig. Ja. Um, en heel lang was dat dus ook het doel van mijn muziek. Eigenlijk uh, met mezelf kunnen zijn. Ja. En op een gegeven moment ging het steeds meer dagen van... ...hé, hey, ik, ik, ik voel dat ik hierin iets te zeggen heb. Mm. En kunst kan natuurlijk een spiegel zijn. Mensen kunnen zich erin herkennen. Um, het is een manier om de dingen die moeilijk bespreekbaar zijn... ...bespreekbaar te maken. En nou ja, dat zijn denk ik de dingen die je bedoelt, die je hoort in de EP. Ja. Ja. Want uh, ja, we gaan hem straks ook uh, draaien, dat titelnummer Accidentally Happy. Nou, da daar ligt mm -hmm. het eigenlijk wel een beetje in besloten. Dat is één. Mm -hmm. uh, maar uh, wat mij ook, uh, wat ik even uh, terloops hoor, is: mm -hmm. je bent op je twintigste begonnen met uh, gitaar spelen. Uh, heb jij eigenlijk een muzikale achtergrond, dus een opleiding daarin gehad, of niet? Nee. nee. Ja. Hoe ben je dat uh, dan gaan doen? Uh, knullig. Um, uh, ja, ik heb opgezocht hoe, je, hoe een a minuur was en hoe een C-akkoord... en uh, ik geloof dat ook de eerste twintig liedjes die ik schrijf... die niet op de EP staan, ja. die akkoorden bevatten. Ja. En, en, en langzaam werd ik steeds meer gedreven... Uh, en kreeg ik steeds meer visie voor, voor wat ik wilde maken. En dat werd eigenlijk de drijfveer om, om er meer over te over te leren. Ja. Uh, ja, dat krijg ik heb heel erg aldoende gedaan. Ik heb op een gegeven moment wel les genomen, maar ik heb dus geen, uh, geen scholing. Ik kom ook niet uit een muzikaal gezin, dus het is me ook niet eerder geprikkeld. Zeg nee, maar. nee. Dus dat eigenlijk. Dus ja, je, ja uh, maar uh, je hebt jezelf, uh, dat doen we ze met een mooi woord in de muziekwereld: uh, uh, Do it yourself. Ja autodidacties. Ja, ook. Dat is ook het, uh, het <laughs> ja. juiste woord uh, ervoor. Yeah. Uh, maar, ik, uh, kijk, poëzie. Ik heb, uh, afgelopen vrijdag heb ik uh, Stijn, die hebben we hier ook in deze studio gehad, die uh, vervlocht uh, dat hele verhaal poëzie tijdens haar optredens uh, in haar nummers. Is dat ook niet misschien iets voor jou? Omdat je dus misschien hele korte teksten aan elkaar kan rijgen tussen de nummers in en die dan ook misschien een verbinding zouden kunnen vormen met de nummers die je laat horen. Dat zou het natuurlijk Zeker, ja. ja. Ik denk ook in Accidentally Happy zit dat eigenlijk ook. Daar, mm -hmm. is, daar is eigenlijk een stuk waar bijna een groot deel van de muziek wegvalt. En het eigenlijk bijna een spoken word is. Mm -hmm. En ik heb mijn, uh, mijn show in het, uh, in het patronaat afgelopen vrijdag opende ook met eigenlijk een soort bed van geluid. Waarbij mm -hmm. mijn gitarist uh, met zijn looppedaal eigenlijk een hele sfeer neerzette. En waar, uh, waar ik begon met een gedicht. Ja. Um, en, en dat ging eigenlijk over in het, uh, in het nummer. En dat, ja, dat was een hele mooie manier om, om de show te starten. En zeker iets wat ik er, uh, ja, wat ik er meer in wil verweven. Want zo'n eerste show is natuurlijk ook een experiment van wat werkt. Ja. Uh, en, en wat werkt niet. En waar gedij ik goed op en waar heb ik in te leren. Dus dat is zeker iets wat ik er meer in wil verwerken. Ja. ja. Ja, want uh, dat heb ik ook begrepen. Uh, en eigenlijk vertelde je dat net... Van, van, uh, uit jezelf ook. van Ja, ik werk ook alles... akoestisch uit op, het, op een gitaar. Dat ja. was natuurlijk wel anders. Uh, dat je daar op, uh, op die avond... 2 februari daar staat... Uh, met een complete band achter je. Dat is toch even anders. Absoluut, ja. ja, ja? Ik heb de afgelopen jaren eigenlijk altijd... Uh, akoestische, solo gigs gedaan. Mm -hmm. Dus uh, de... Uh, ja, de stapnaam band is... Iets waar ik stiekem al heel lang van droomde. Uh, dus wat heel gaaf was dat dat, ja, dat, dat werkelijkheid was. Ja. Maar tegelijkertijd ook echt nog voelde als, als schoenen die ik nog moet inlopen. zeg maar. Dus was het, uh, ja. Ja, gewoon voor dat is een je mooie metafoor. Heel... voor, ja. Ja, ja. Je, bent natuurlijk, je hebt veel meer lawaai om je heen. Hm. Mooi lawaai natuurlijk, muziek. Uh, maar het is heel anders om je daarin, um, ja, om je daarin staande te houden uh, ten opzichte van een... Uh, ja, van een solo performance. Mm -hmm. Maar iets waar ik heel graag in wil uh, in groeien. En wat zeker naar meer smaakte. Ja. Ja, ja uh, dan uh, de afsluitende vraag. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Overal. <laughs> Overal en ergens Maar goed, maar vertel. Waar, ja, waar kunnen ze je uh, vinden? Onder Noraly Hendricks. Mm -hmm. uh, op Instagram, op Spotify. Dat zijn toch wel de grootste, grootste streamingplatforms. Um, verder heb ik een website Norali Hendricks en via daar kun je um, nou schrijf ik een maandelijkse nieuwsbrief en um, is, uh, mijn boekje wat ik gemaakt heb ik heb ervoor gekozen om geen fysieke plaat te drukken maar om eigenlijk een kleine poëziealbum te, te maken met de lyrics erin en, en behind the scenes verhalen dus die is ook daar verkrijgbaar uh, dat zijn de belangrijkste drie denk ik ja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 My bones do bulky for my skin. If you got nothing good to say, then you better hold it in. We raise generations afraid of the own truth, and no one's who call cool you.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 ...kneukelen daar aan de andere kant van de radio? Denk het wel, want Bonaniki Niki heeft een nieuwe single uitgebracht... ...het nummer dat heet Ho. En het uh, leuke nieuws is... ...hij is binnenkort hier in deze studio... ...22 februari komt hij met uh, Gitarist Joost uh, een aantal nummers uh, laten horen... ...en dat in aanloop naar een EP die hij in april gaat uitbrengen. En dat zit trouwens heel dicht, die release datum bij een optreden van Noraly Hendricks... die we net aan de telefoon hadden. Want op uh, 4 april uh, speelt zij hier in deze studio. Dus uh, dat is eventjes ter aanvulling op het gesprek... wat ik net heb uh, gehad. Accidentally happy uh, is de EP, mensen. Daar uh, kun je het uh, allemaal een beetje terugvinden. Weer verder met de muziek. Want uh, de nieuwe muziek uh, vliegt uh, op dit moment om mijn oren. En dit is er een van Merle met haar nieuwste... Wie ben ik? We'll mm be -hmm.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 En dan is het dan natuurlijk onze eigen uitvoering. She makes a dead man dance. En dat is van Blanco. Um, hij is uh, volgens mij klaar met zijn clubtoerné. Uh, waarmee hij op pad is geweest met bijvoorbeeld... Lorem Ipsum. Daarvoor hoorde je Merle met uh, Wie ben ik? Dit is ook heel erg mooi. Uit 2022 stond dit Ghana en Live and Loose. 3 in the morning West 23rd Street wandering through an old worn hotel a wise gentleman looking at me I remember it well Another lover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 nog heel uitgebreid de, de tijd om er wat over te vertellen, want ja uh, het laatste nummer voor uh, deed, uh, voor dit uur uh, duurt ongeveer vier minuten, en ik heb al een minuut om een beetje wat uh, aan elkaar te praten, doe ik dan ook graag. Uh, Ganna die had in 2022 een EP uitgebracht uh, waarop uh, zij eigenlijk min of meer uh, een beschrijving maakte van de liefdes van Leonard Cohen, de vrouwen eigenlijk, waar hij het uh, vaak over heeft uh, gehad, en uh, vanuit dat invalshoek van nou, die invalshoek heeft zij dus een EP gemaakt in 2022. Waaronder dit nummer uh, te vinden is. Live and Loose. En uh, dat bracht de tijd op uh, vijf minuten voor zeven. Nou uh, ben ik uh, um, op dezelfde dag dat ik Noralie Hendricks heb uh, gezien. Ook uitgenodigd door de heren van Elephant. Dat vond ik trouwens wel leuk. Uh, en bovendien daar stond ook in het voorprogramma geprogrammeerd een Noralie. Ja dat uh, leverde wat uh, verwarring op. ...bij het publiek van ik moet bij Noralie zijn. Ja, er is er wel een uh, Noralie, maar dat is niet de Noralie uh, die uh, vanavond speelt in het voorprogramma. Maar wel een Noralie en die speelt uh, daarnaast. Nou ja, goed, uh, een aantal mensen die hebben het helemaal goed begrepen. En over het voorprogramma bij Elephant gesproken, daar stond dus een andere dame. Ik heb er vorige week uh, al iets uh, van gedraaid, doe ik nu weer. En dat is een uh, wat uh, ouder nummer, maar wel de moeite waard. En daarin kan je toch eigenlijk terug horen wat uh, Lucid Gin, en eigenlijk is het Julia Maboki. zo heet zij in het echt, uh, eigenlijk uh, voor een mens is in het leven, en hoe zij eigenlijk ook staat in het leven. Dat uh, is een beetje het uh, verhaal. En ik vond dat dit nummer daar eigenlijk wel uh, behoorlijk aanspraak op maakte in de tijd waarin we nu leven. The Truth Never Cares, tot aan het nieuws van... 7 uur Heb gedaan thuis bij het uh, verwerken van het uh, geluidssysteem. Uh, want ik hoor uh, twee nummers door elkaar heen. Hè. Dus dat is uh, nou heel fijn. En zeker als dat nog met uh, twee minuten voor uh, de voor zeven is. Ja, wat ga ik dan doen? Nou, dan uh, moet ik even iets anders uh, verzinnen. Uh, heb ik dan nog wat? Jazeker, dat heb ik nog wel. Uh, en dan heb ik er nog altijd. Goede uh, vriend, muziekvriend. PM Bond. Want uh, daar heb ik dan toch ook uh, wel wat uh, van. En die heeft sowieso uh, op zijn In Our Time heeft hij nog iets uh, staan. Een uh, mooi instrumentaal nummer. En dat uh, kan ik dan prima gebruiken. Uh, en dan maak ik ook gelijk meteen even wat uh, reclame over dat album. Wat hij uh, vorig jaar nog heeft uitgebracht op 6 oktober. Wel te verstaan heeft hij daar een... een ja, hoe moet ik het zeggen? Een, uh, een optreden gegeven in de Piers. Met, compleet met een, uh, met een band erbij. En dat ging dus over de werken van Ernest Hemingway. En hij heeft daar, daar eigenlijk de muzikale vertaalslag bij gemaakt. Allemaal stukken op uh, de verhalenbundel Our Time. En daar staan uh, meer, van, uh, meer mooie werken op. Er is slechts één instrumentaal nummer uh, waar hij... Nou ja, er zijn er wel meer. Uh, drie zelfs. Bij een van de hoofdstukken daar kon hij niet de, de echte teksten bij verzinnen. Maar daar heeft hij dan een instrumentaal stukje bij, bij gemaakt. En dat nummer dat heet The Revolutionist. En dat ga je dus horen tot aan het nieuws van 7 uur.